Alleen en zusters, welkom bij deze laatste lezing. ...in de serie van uh, Ashab al -Ughdud. Dit is uh, de vierde serie. We hadden gerekend op drie. Uh, maar gaandeweg bleek dat we nog een sessie nodig hadden... ...om het verhaal af te ronden. Dat uh, betekent dat we dus... Uh, ...heel veel over dit verhaal te vertellen hebben. En uh, om eerlijk te zijn hebben we al het een en ander ingekort. Dus we hadden er makkelijk nog een vijfde of een zesde bij kunnen gooien. Maar uh, het is zoals het is. De vorige keer hebben we gesproken over de aard van de opstandige koningen en tirannen... wanneer zij geconfronteerd worden met de waarheid. Uh, we hebben gesproken over het lot, van de koning, nee, het lot van de blinde man en het lot van de monnik. Die zijn geëxecuteerd zoals jullie uh, weten en op brute wijze ook. En vandaag, of we zijn eigenlijk aangekomen bij het lot van de jongen. Wat gaat er met de jongen gebeuren? En hoe gaat de koning, deze tiran, hoe gaat hij om met de jongen? Want uiteindelijk is het de jongen die hem confronteert met de waarheid. En we zullen vandaag gaan zien dat deze jongen meer in huis had... dan je zou bedenken bij iemand die nog de puberteit niet eens bereikt had. De hadith gaat verder en er wordt gezegd, ook de jongen werd gebracht... ...bij de koning. En ook van hem werd gevraagd om afstand te doen... ...van zijn religie, zoals dat dus ook bij de monnik en bij de blindeman het geval was. En zoals de monnik en de blindeman weigerden om afstand te doen... ...zo weigerde ook dit jongetje. Want natuurlijk is de islam waardevoller... ...dan datgene wat je kunt bereiken in de dunya. Dus de koning riep een aantal van zijn medewerkers... ...en hij zei tegen hen, neem deze jongen naar die en die berg... En als hij geen afstand doet van zijn geloof, gooi hem dan van de berg af. En op de berg deed de jongen een dua. En hij zei, O Allah, red mij op een manier die u welgevallig is. Een manier die u uitkiest, waar u tevreden over bent. En op dat moment begon de berg te trillen en alle mannen vielen ervan af, behalve de jongen. En de jongen keerde terug naar de koning en de koning zei tegen hem, wat hebben jouw metgezellen gedaan, wat hebben jouw mannen gedaan? De jongen zei, Allah heeft mij van hen gered. En opnieuw riep de koning een groep van zijn mensen bijeen en hij zei tegen hen, neem deze jongen mee op een boot en in het midden van de zee gooi je hem van die boot af. Nadat je hebt gevraagd of hij afstand wil doen van zijn geloof en nadat hij weigert. Dus opnieuw deed de jongen het dua toen ze aankwamen in het midden van de zee. En opnieuw zei hij, O Allah, red mij op een manier die u wel gevallig is. En Allah redde de jongen opnieuw, want de boot kapsijsde en alle mannen vielen van de boot af. En de jongen werd gered en hij keerde wederom terug naar de koning. En de koning zei tegen hem, wat hebben jouw metgezellen gedaan... En de jongen antwoordde weer, Allah heeft mij gered van hen. Nou, we zien hier eigenlijk dat de koning wanhopig op zoek is naar een, naar een manier om de jongen afvallig te maken. Hij doet er, het lijkt erop dat hij er alles aan doet om te voorkomen dat hij hen moet executeren. En hij probeert van alles in een wanhopige actie om de jongen toch te dwingen tot afvalligheid en zoals wij ook eerder in deze sessies hebben gezegd dat doet hij natuurlijk omdat hij de dawa wil laten sterven want met de afvalligheid van dit jongetje zou de dawa ook aan waarde verliezen en zodat de koning dus tegen de mensen kon zeggen van kijk de drager van de dawa gelooft niet meer in zijn eigen woorden dus dan is er voor jullie ook geen aanleiding meer om deze boodschap te volgen maar ook, de koning deed dit ook, yani die wanhopige actie om, om, om hem eigenlijk in leven te laten... en te zorgen voor zijn afvalligheid, dat deed hij ook omdat hij zich de populariteit van dit jongetje realiseerde. Je moet je voorstellen dat in die samenleving deze jongen heel populair was. Hij genas mensen zoals we zeiden, de blinden, de leprozen, de mensen die ziek waren... En de mensen hadden wat aan hem en waren trots op hem en waardeerden hem. Dus hij realiseerde zich de populariteit van deze jongen. En hem doden zou betekenen dat hij chaos zou creëren onder de mensen die deze jongen waardeerden en van hem hielden voor het goede werk wat hij deed. En dat zie je, deze afweging maken uh, tirannen heel vaak op het moment dat zij de douwendrager willen uh, bestraffen of iets met hem willen doen. Dan kijken ze toch naar de populariteit om te kijken of dat niet iets teweeg gaat brengen in de samenleving. Een soort van onrust. Moet je, je voorstellen, sommige geleerden of dauwadragers hebben heel veel aanhang. En uh, de tarot denkt dan wel drie keer na voordat hij hem zomaar oppakt of iets aandoet. Want voor hetzelfde geld heb je straks een uh, een of ander plein weer ergens in Egypte of een ander land... ...wat dan weer vol staat met mensen die opkomen voor deze geleerd. Dus de populariteit van een dauwadrager is ook van belang op het moment dat een tarot besluit of hij wil of niet uh, iets met hem gaat doen. Nog een reden waarom de koning uh, afwachtend was. Hij zag ook hoe waardevol de jongen was. Want hij had het, de gaven gekregen om blinden te genezen en zieken te genezen. En het zou natuurlijk heel mooi zijn voor de koning als hij deze gaven zou kunnen gebruiken in het voordeel van de koning. Dus ergens hoopte de koning ook dat hij hem kon behouden voor zijn missie. En dat was natuurlijk wat in eerste instantie het geval was, het toverwerk. En wat we dus zien is dat de koning meer moeite heeft gedaan om hem afvallig te maken... ...dan in geval van de monnik en de blinde man. Want hij heeft de weg naar zijn executie heeft hij langer gemaakt... ...dan bij bijvoorbeeld de andere de monnik en de blinde man die ter plekke zijn geëxecuteerd. Hij heeft hem dus meer tijd gegeven om af te zwakken. Want die tijd, het niet ter plekke executeren maar brengen hem naar een berg... ...dat... ...heeft de bedoeling om hem tijd te geven... ...zodat hij onderweg misschien bang wordt... ...zodat hij misschien af zal zwakken... ...en toch toe zal geven... ...en toch in afvalligheid zal uh, treden. En de koning heeft er ook voor gezorgd ...in eerste instantie dat hij getuige was... ...van de executies van de monnik en de blinde man... ...in de hoop dat hij in die fase al zou afzwakken... ...wanneer hij dat zou zien. En je ziet ook dat tyrannen dat altijd doen... ...als ze iemand afstraffen dan doen ze dat in het bijzijn van de anderen... in de hoop dat dat leidt tot zwakheid... en dat de mensen dan uh, ophouden met hun uh, boodschap te verkondigen. En wat hij ook deed is... hij koos een andere manier van executie. Dus niet ter plekke, zoals bij de monnik... maar hij moest een reis afleggen naar een berg... en vervolgens de berg beklimmen, wat dus ook tijd kost. En dit had natuurlijk tot doel, zoals ik net al zei... om de jongen meer tijd te geven om af te zwakken. Want... De koning hoopte vurig op een knieval van de jongen. De koning hoopte op de afvalligheid van de jongen, want dat zou de dood betekenen van de douw. En dus moet de daai zich ook heel goed realiseren op het moment dat hij van standpunt verandert of zijn eerdere uh, toewijding aan de islam bijstelt, dat dat ook van invloed is op zijn volgelingen. Het is niet alleen van invloed op zichzelf... het is ook van invloed op zijn volgelingen... die daardoor ook geneigd zijn om af te zwakken... of niet meer te geloven in, in de douwe. Wat eh, kunnen wij leren eigenlijk uit deze zaken allemaal? Het feit dat de koning dus voor een andere aanpak kiest, et cetera. Wat we hier zien is dat de valsheid heel doordacht te werk gaat... bij het bestrijden van de douwe. Je moet weten dat aan de andere kant van het spectrum... een vijand staat... ...die nadenkt over elke stap die hij zet in de strijd tegen deze duwen. Dat is eigenlijk de boodschap die hier gecommuniceerd wordt. En er is dus sprake van een plan bij de taalhoud... ...in het bestrijden van de islam. Allereerst, kijk maar naar nou hoe deze koning het heeft aangepakt... ...allereerst werd de blinde man gemarteld in het bijzijn van die jongen. Vervolgens, als jullie het nog kunnen herinneren... ...deed de koning een poging van toenadering bij de jongen. Hè? Hij zei tegen hem... "Oh mijn zoon, wie heeft jou dat geleerd? En et cetera, et cetera. Hij probeerde hem te benaderen... op een zacht, aardige manier... in de hoop dat hij zijn hart kon, kon winnen. Toen bleek dat dat niet werkte. De, heeft hij hem gemarteld? De, de kleine jongen is gemarteld... totdat hij hem wees naar de monnik. De monnik werd erbij gehaald. Die werd ter plekke geëxecuteerd. Vervolgens werd er voor de jongen... een andere methode gekozen... Euh, als het gaat om executie. Niet ter plekke, maar op die berg... En um, hieraan zien wij dat valsheid dus schippert in, tussen verschillende methodes. De ene keer yani, wordt er gekozen voor toenadering. De andere keer voor afstraffing. En afstraffing in verschillende vormen. Dus er wordt op specifieke momenten gekozen voor specifieke aanpak. Soms marteling, dan toenadering, et cetera. Dus er wordt nagedacht over deze strijd. Dat wil zeggen dat de vijand van de islam... of de vijand van de boodschap van de douwe... niet roekeloos te werk gaat. Dat er een... Eh, weloverwogen plan aan zijn... missie ten grondslag ligt... om deze douwen te ondermijnen. Dat wil dus zeggen dat de drager van deze douwe... op de hoogte moet zijn van dat plan. En op de hoogte moet zijn... überhaupt van het feit dat er een plan is. Zodat hij zich niet door de eerste... de beste eh, ja, die val... laat misleiden... Maar als, ja, hoe, de, hoe de methodes ook verschillen... Het uiteindelijke doel is natuurlijk uh, ja, de, de, de dawa doen... Uh, ...de dauwen ondermijnen... ...of tot zover mogelijk de waarde van die dawa, uh, ja, niet laten verminderen. Wat ook opmerkelijk is aan de poging van de koning... ...om de monnik en de blinde man en de jongen afvallig te maken is het feit dat die opdracht tot afvalligheid altijd werd gedaan in de passieve vorm. Nu gaan we een, taalkundig, uh, een taalkundige zaak uh, bespreken. De passieve vorm, wat je in het Arabisch noemt, mebni lil majhool. Dat is een, een, een vorm waarbij de, het onderwerp niet duidelijk is. Het onderwerp wordt niet genoemd. Er wordt niet gezegd wie het gedaan heeft. Dus de hadith zegt, er werd tegen hem gezegd, wees afvallig. Er werd tegen hen gezegd... Ja, er wordt hier niet gezegd wie het heeft gezegd. Dus het onderwerp van de zin... Degene die het uitvoert... Is niet, is niet duidelijk uit de, uit de zin te halen. Terwijl als we gaan kijken naar de opdracht om te executeren... Dat wordt in de actieve vorm gedaan. Dat wil zeggen dat daar het onderwerp wel genoemd wordt. Namelijk, de, de hadith zegt... De koning vroeg om een zaag. Hij plaatste hen op zijn hoofd, et cetera. Dus de koning deed dit. Er is dus, het is dus duidelijk wie hier het onderwerp is. En de reden hiervan, dat op het moment dat er een aanbod wordt gedaan tot onderhandeling, want dat is het als er wordt gezegd, wees afvallig, dan is dat een aanbod tot onderhandeling. Want er wordt van jou iets gevraagd, een inzet, vervolgens krijg jij iets terug. In dit geval mag je blijven leven. Wellicht had hij een positie gekregen in, de, in het kabinet van de koning, et cetera. En uh, ja, die tirannen hebben alles te bieden als het gaat om dunyazaar. Dus het is een transactie die gevraagd wordt. Op het moment dat afvalligheid geëist wordt van de douwe De reden hiervan, dat aan de ene kant het wordt gedaan in de passieve vorm. En aan de andere kant, wanneer de straffen worden uitgedeeld, wordt het gedaan in de actieve vorm. De reden hiervan is dat het niet passend is voor een hoge... ...politieke autoriteit... ...om te onderhandelen... ...met de dawarderaar. Ze voelen zich daar namelijk te goed voor. En het ondermijnt hun status... ...en hun macht. Dus als ze willen onderhandelen... ...dan sturen ze hun agenten... ...die in naam van de... ...politieke autoriteit... ...onderhandelen met de dawarderaar. En de koning... ...gaat dat niet zelf doen... ...want daarmee gaat... hij gaat niet aan de onderhandeltafel zitten... Met een individu of twee, of een groepje, of een beweging. Want daarmee geeft hij eigenlijk de boodschap van: jullie zijn een partij voor mij. Terwijl hij moet de koning voorstellen en het bestuur van het land, dan is het niet passend om aan tafel te gaan zitten met, met een Douwe-beweging die je bij voorbaat al marginaliseert. En als je met ze aan tafel gaat zitten, ja, dan geef je ze een, een, een, een plek en een positie. Maar als het gaat om de executie uitspreken of het uitvoeren van de executie... dan zien we de actieve vorm. Dus de koning wordt daar bij naam en toenaam genoemd... dat hij degene is die, die, uh, die dat bevel heeft gegeven... of zelfs heeft uitgevoerd. Waarom? Want dat, ja, niet de, de, het uitvoeren van die executie... of het bevel daartoe geven... dat bewijst namelijk zijn status en zijn macht... en het komt zijn heerschappij ten goede. Dus we zien hier hoe een specifieke grammaticale constructie een principe van de douwe vertelt. Een constructie in de grammatica leert ons een bepaald principe in de douwe. Namelijk dat de talhoed nooit op één lijn wil gaan zitten met de vijand om te onderhandelen. He? En hij besteedt dat uit aan zijn agentjes. Zijn agentjes die gaan de onderhandelingen achter gesloten deuren. En dat komt ook niet in de media of zo. Want dan krijg je dat, uh, dat, dat de talhoed eigenlijk zijn status uh, wordt ondermijnd. En een goed voorbeeld bijvoorbeeld in de recente geschiedenis is wat er is gedaan met de Taliban in Afghanistan. In het begin werd er een inval gedaan met de meest uh, geavanceerde wapens en ze werden afgeschilderd als een uh, stelletje holbewoners die uh, nog in de middeleeuwen leefden. En er was, het was totaal geen partij voor de Verenigde Staten. Totdat uiteindelijk anders bleek dat ze wel degelijk een partij waren... en dat ze wel hardnekkiger waren dan, dan zij bij voorbaat hadden kunnen bedenken. En toen werd er onderhandeld. Maar is er ooit iets van die onderhandelingen zichtbaar geworden? Hebben wij ooit een onderhandelingstafel gezien... met aan de ene kant de tulbanden... en aan de andere kant de maatpakken van de, van de, van de Verenigde Staten? Ja, niet de afgevaardigden van het Witte Huis of zo. Dat Hebben wij nooit gezien. Want dat gaan ze ons niet laten zien. Want dan betekent het dat dit machtige rijk wat deze hele wereld bedreigt, een partij is... ...of, of andersom moet ik zeggen dat, dat deze holbewoners een partij zijn voor dit machtige rijk. En dat onder mij de, de, de status en de macht van de tiran. En daarom worden de agentjes gestuurd, die gaan onderhandelen. Nou, dat wordt wel degelijk onderhandeld. Maar dat wordt niet openlijk gedaan, want dat vreet aan de stoelpoten van de tiran. Dus de jongen die wordt nu meegenomen op de berg. En op de berg doet hij een dua. Hij zegt, "O oh Allah red mij op een manier die u welgevallig is. Op een manier die u, waar u tevreden mee bent en die, die u uitkiest. Hij vraagt Allah om hem te redden. En hierin zien wij uh, de optimale tawakkul van deze jongen. Wat bedoel ik daarmee? Zijn vertrouwen op Allah is niet gebonden aan zijn begrip van de realiteit. Dus hij zegt tegen Allah, red mij op een manier die u wilt. Hij zegt niet, red mij op die en die manier. Ja, niet Een manier die hij bij voorbaat kan weten. Of een manier die hij met zijn verstand kan begrijpen. Wat hij doet is, hij legt zijn vertrouwen volledig in Allah. En hij weet ook dat Allah hem kan redden op een manier die hij bij voorbaat niet eens hoeft te weten. Of een manier die hij niet met zijn rationele verstand kan begrijpen begrijpen en dat is tawakkul in zijn puurste vorm. Dus dat is het jouw vertrouwen in Allah steken, maar dan in zijn puurste vorm. Dus dat je eigenlijk vertrouwt op Allah. Hij is ervan overtuigd dat hij gered wordt. Hij weet alleen nog niet hoe. En hij kan zich ook geen inbeelding maken van hoe hij gered gaat worden, maar dat hij gered wordt, dat weet hij. En Bijvoorbeeld in het verhaal van alayhi salam is dat ook zichtbaar. Deze, deze vorm van tawakkul waar ik het hier over heb. Want wat gebeurde er toen hij vluchtte uit Egypte en hij nam Benny Israël mee. En ze werden achterna gezeten door dat Pahrud, Firaal. Wat gebeurde er? Op een gegeven moment kwamen ze bij de kust van de zee. En het leek erop, als je met je rationele vermogen zou beoordelen, dat er geen ontsnappen aan was aan het leger van Firaal. En de mensen die deze tawakkul niet hadden... ...dat was zijn volk... ...die dachten ook zo. Die dachten ook dat ze... ...in de val zaten. Ze geloofden niet optimaal... ...in Allah... ...dat zij zich konden voorstellen dat Allah hen zou redden... ...op een manier die hij wenste en die hij... Eh, ...kende, zonder dat zij dat hoefden te kennen. Dus wat zeiden ze? in la wij, wij, wij worden ingehaald. We worden, worden bereikt. Ze gaan ons bereiken... Maar kijk naar degene die wel deze optimale tawakkul heeft. Wat was zijn antwoord? Kella. Inna Rabbi seyahdin. Allah is met mij en hij zal mij leiden. Op dat moment dat hij dat zegt, weet hij nog niet wat er gaat gebeuren. Want hij ziet ook de zee voor zich. En het leger van Firaun achter zich, of andersom. Dat ziet hij ook. En hij weet ook dat hij niet met zijn volk de zee in kan springen. Want dat zal leiden tot een uh, onvermijdelijke verdrinking van, van iedereen. Maar hij weet dat Allah hem gaat redden. En die redding kwam ook, want er werd hem geopenbaard om te slaan met zijn staf op de zee. En de zee spleet open en het verhaal is bekend. Dus dit is de tawakkul die deze jongen ook heeft. Namelijk bij voorbaat niet wetende hoe Allah jou tegemoet gaat komen, maar wel jouw vertrouwen in hem steken. En niet het vertrouwen verliezen op het moment dat jij het met je eigen verstand niet meer kan begrijpen. En wanneer iemand onvoorwaardelijk zijn vertrouwen in Allah plaatst... dan komt de hulp van Allah ook. En de hadith zegt, de, begon, de, de berg begon te trillen... en ze vielen er allemaal af, behalve de jongen. En vervolgens ging de jongen terug naar de koning. Allah heeft dus de dua van deze jongen verhoord. En het feit dat hij Allah vroeg om hem te redden... en het feit dat hij daarna terugging naar de koning... ...hebben dezelfde reden. Het lijkt in eerste instantie tegenstrijdig tegen elkaar. Want hij wilde gered worden... ...en vervolgens gaat hij terug naar de bron van het gevaar... ...waar hij dus riskeert om nogmaals gedood te worden. Dus het lijkt tegenstrijdig... ...dat hij het ene doet en het andere ook. Maar, ik zeg... ...dit heeft dezelfde reden. Namelijk... Dus de, de, het feit dat hij gered wilde worden en het feit dat hij terugging naar de koning heeft dezelfde reden. Namelijk, de douwe was nog niet compleet. De douwe was nog niet volbracht. Hij wilde gered worden van de berg om zijn douwe te kunnen voortzetten. En hij ging terug naar de koning om zijn douwe voort te zetten. Kijk, het leven van de die, van, de, van, de, van degene die deze islam verkondigt, is, niet, is geen doel op zich... Maar het is een noodzakelijkheid, het is een middel om de da'wah te kunnen volbrengen. En doodgaan is ook geen middel op zich. Behalve als dat de da'wah ten goede komt. Dus aan de ene kant vraagt de jongen om gered te worden en te ontsnappen aan de dood. Waarom? Omdat zijn da'wah nog niet volbracht is. En dat doet hij dus niet omdat hij bang is om dood te gaan. Hij, hij, hij vroeg Allah daar niet om gered te worden omdat hij zich gemaakt had als hij straks van die berg afgegooid zou worden. Nee, hij realiseerde zich dat zijn taak nog niet volbracht was. Zijn dauwen was nog niet volbracht. En daarom wilde hij gered worden. En vervolgens gaat hij vrijwillig terug naar de koning. Want die mannen waren allemaal dood. Hij had kunnen vluchten. Hij had weg kunnen gaan. Maar hij is vrijwillig zelf teruggegaan naar de koning. Waarom? Omdat zijn dauwen nog niet volbracht is. Dus het risico nemen om dood te gaan op het pad van de douwen moet een afweging zijn. Van het belang. De douwe. Wat is in het voordeel van de douwe? Als leven de douwen ten goede komt, dan moet men onnodige risico's vermijden. En als het nemen van de risico's de douwen ten goede komt, dan moet men bereid zijn om dood te gaan. Dat is dus eigenlijk de les die de jongen aan ons leert en aan iedereen die in de voetstappen treedt van de profeten. Namelijk die deze boodschap wil verkondigen. Deze jongen begrijpt wanneer je bereid moet zijn om een offer te brengen. Want offers brengen is één ding, maar je moet ook weten wanneer, die offers, wanneer het passend is om een offer te brengen. En hij leert ons twee hele belangrijke lessen. Namelijk, degenen die het verlangen hebben om te leven, of degenen die dat verlangen om te leven boven het belang van de douwe plaatsen, dat zijn lafaards die een verslagen mentaliteit hebben. Waarom, zou je je afvragen omdat soms zal alleen het nemen van risico's ervoor zorgen dat de douwen zich verspreidt. Soms is het niet mogelijk dat die dauwen zich verspreidt, behalve als er wat risico's aan gebonden zit. En praktische voorbeelden hoef ik denk ik niet te noemen, want iedereen kan een praktisch voorbeeld in deze context bedenken. En aan de andere kant, degenen die beproevingen opzoeken en onnodig risico nemen, die zijn roekeloos en bezorgen de dauwen alleen maar schade. Dus wat hij hier ons leert. Is dat wij een balans moeten vinden. Tussen aan de ene kant. Het vermijden van de risico's. Omdat dat ten koste gaat van onze duwen. Kijk als wij allemaal. Uh, uh, ja, opgepakt worden. En, en afgeslacht worden. Dan is er ook niemand meer die de duwen kan voortzetten. Dus het vermijden van de risico's. Als dat de duwen ten goede komt. En aan de andere kant. Het nemen van de risico's. Als dat de duwen ten goede komt. Want als we allemaal achterover gaan leunen. En niemand wil zijn handen branden aan het verkondigen van deze boodschap. Want we hebben inmiddels gezien dat het verkondigen van deze boodschap onvermijdelijke beproevingen met zich meebrengt. Dus als niemand die beproevingen wil nemen en die gevaren wil nemen, dan zal de boodschap ook niet verspreid worden. Dus een balans vinden tussen aan de ene kant het vermijden van de risico's en aan de andere kant het nemen van de risico's. Wat dus belangrijk is, is dat moed, met een d, moet op de juiste momenten getoond moet worden... zonder dat het leidt tot roekeloosheid. Want dat zie je ook bij... mensen die heel veel... Uh, yani, uh, hoe zeg je dat? Mensen die uh, gemotiveerd zijn... om de douwen een goed... Uh, om de douwe eigenlijk... Een, een, een, uh, te verspreiden. Maar dat kan leiden tot een roekeloosheid. Op het moment dat er niet wordt gedacht... zoals de jongen hier denkt. En wat er ook aan... De andere kant van de medaille is dat voorzichtigheid op de juiste momenten moet worden getoond zonder dat het leidt tot lafheid. Dus voorzichtigheid mag ook niet een reden zijn om altijd maar laf te zijn en te zeggen van daar wil ik mijn vingers niet aan branden. En dat is wat de jongen ons hier laat zien. Zijn verzoek om gered te worden is voorzichtigheid zonder lafheid. En zijn teruggaan naar de koning is moed zonder roekeloosheid. Dus hij ging terug naar die koning. En we weten nu waarom. Want zijn dauwen was niet volbracht. En wat zei die koning tegen hem? Wat hebben jouw mensen gedaan? Wat hebben jouw metgezellen gedaan? Kijk, die, die koning, we weten het zijn zijn medewerkers. Hij heeft gezegd, een groep van zijn mannen heeft die opdracht gegeven om hem mee te nemen naar de berg. Vervolgens zegt hij hier tegen hem, wat hebben jouw mensen gedaan? Hij zegt niet, wat hebben mijn mensen gedaan? Waarom? Hij wil zich niet associëren met die mensen. Terwijl het zijn eigen mensen zijn. Waarom wilde hij zich niet associëren met hen? Omdat de jongen ze had verslagen. En als hij zich zou associëren met die mensen... dan zou dat betekenen dat de jongen de koning had verslagen. En dat zou natuurlijk weer leiden tot het ondermijnen van zijn positie. En dat zou bevestigen zijn, zijn, zijn, ja, niet, zijn valse claim op goddelijkheid... waar we het vorige keer over gehad hebben. Zou dat bevestigen. Want de kleine jongen die jou verslaat... En die koning weet dat heel goed. Dus hij distancieert zich al bij voorbaat van die mensen. hij zegt, wat hebben jouw mensen gedaan? En de jongen zei, Allah heeft mij van hen gered. Vervolgens, wat doet die koning? En dat toont ons aan wat de aard is van de tiran, De aard van de tiran. Die zijn verblind voor de waarheid. Wat doet hij? Hij roept nog een groep van zijn mensen... En hij geeft ze de opdracht om hem mee te nemen. En dit keer is de setting van de executie veranderd. Niet meer boven op een berg, maar midden in de zee. Dus hij gaf zijn mensen de opdracht om hem mee te nemen. Vraag hem, wil je afstand doen van je geloof? Zo niet, gooi hem in de zee. En zo gezegd, zo gedaan. De jongen weer met zijn dua. En Allah wederom met zijn hulp de boot kapzeisde. En de jongen ging terug naar de koning. En weer... Vraagt de koning, wat hebben jouw mensen gedaan? Want wederom heeft de jongen ze verslagen. En nu zien we dat stapsgewijs de valse claim van de koning op zijn goddelijkheid wordt ontmaskerd door deze kleine jongen. En dat leert ons ook waarom deze jongen zo geëerd wordt. En waarom de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook hem heeft vereeuwigd in deze hadith. Kijk, de koning probeerde hem te doden op zee... ...nadat hij al een poging erop had zitten op de berg. En dit is een voorbeeld, zoals ik net zei... ...van de aard van de taarhoed... ...die verblind is voor de waarheid. Het is een, een, een, een absolute jahiliya... ...die de taarhoed verblindt voor de macht van Allah... ...want hij had bij de eerste keer aan kunnen denken... ...toen de jongen tegen hem zei... ...Allah heeft mij gered van ze... ...en het is maar een kleine jongen... ...en, en, en ik weet niet hoe groot de groep van mannen is... ...die meegegaan is... Er had dan een belletje moeten gaan rinkelen bij hem... dat wellicht deze jongen inderdaad wordt ondersteund door, door een hogere macht, door Allah. Maar de aard van de tiran, vanwege zijn hoogmoedigheid waarmee hij zijn hele leven heeft geleefd... en ook de mensen om hem heen, dat is ook een hele grote reden... die zijn hoogmoedigheid altijd bevestigen en zijn positie altijd bevestigen. Als er altijd voor je geknield wordt en je handen worden gekust... En iedereen zegt altijd tegen je dat je geweldig bent. Ja, na een aantal jaren ga je erin geloven. Na een aantal jaren ga je echt denken dat je, dat je een god bent. En dat is dus wat tirannen overkomt. Waarom zij dit soort boodschappen niet in kunnen zien. Waarom zij de waarheid niet in kunnen zien wanneer die waarheid wordt gepresenteerd aan hen. Niet in verbale vorm, maar hier in praktische vorm. En zo was ook Firaan. En je ziet hoe vaak wij in dit verhaal terugkomen op Firaan. Dat wil zeggen, Firaan is het voorbeeld tiran. Alle tirannen die wij... Bespreken kunnen wij op de een of andere manier een link leggen met Firaun. Firaun was ook zo. Firaun werd beproefd door Allah met, met, met, met plagen. Kikker, plagen, springhanen, plagen, bloed, etc. En hij ging, moet je kijken wat niet wat, wat ja, denkwijze is van een tiran. Hij ging naar, naar Moesa en hij vroeg aan Moesa of hij wilde vragen aan Allah om de beproeving te stoppen. Nou, als je dat doet, dan bevestig je toch dat Allah bestaat. Als jij vraagt aan Moesa, vraag alsjeblieft aan Allah... Om de beproeving te stoppen en dan zal ik geloven. Vervolgens vraagt Moeser, de beproeving wordt gestopt en hij gelooft niet. Dan komt er nog een eier. En nog een, en nog een. En hij blijft maar in die obstinate houding. Dat is de aard van de tiran. Tayyip, de jongen was ervan overtuigd dat de koning hem niet kon doden. De jongen was daarvan overtuigd. En hoewel dit een specifieke situatie is, voor, die geldt alleen voor de jongen. Kijk, kan niet denken van als iemand jou een keer wil doden en het lukt niet, dat het hem dan nooit gaat lukken. Dus deze situatie, ja niet het feit dat die jongen hiervan overtuigd was, dat geldt alleen voor hem op dit moment. Maar desalniettemin behelst het wel een absolute waarheid die de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook heeft gecommuniceerd. In de hadith, in de hadith van Ibn Abbas. Wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Wa'alam anna .Lem yen fa'u illa bishayin kat ketabahullahu lek. Walawid stamma'u ala en yadoguka. Lem yadoguka illa bishayin kat ketabahullahu lek. Rufi'at il aqlamu wa jeffat il sohuf. Prophet Sallallahu Alaihi zegt: Als de hele omme zich zou verzamelen. Om jou iets aan te doen. Dan zouden zij jou niks kunnen aandoen. Behalve datgene wat Allah voor jou heeft bestemd. En als zij zouden verzamelen om jou van nut te zijn, dan zouden ze dat ook niet kunnen... behalve datgene wat Allah voor jou heeft bestemd. De, vellen zijn, of de, de, de pennen zijn opgeheven. Ja, niet de pennen die de qadr hebben geschreven zijn opgeheven. En de vellen waarop geschreven is, zijn gedroogd. Met andere woorden, wat erin staat, staat erin... er kan niks meer bij of er gaat niks meer af. En dit is het principe van al qadr. En dat is van essentieel belang voor elke dawa-beweging. Als de dawa-beweging dit principe correct implementeert... en het vertrouwen in Allah steekt, zoals dit jongetje dit doet... alleen dan kan zo'n dawa-beweging succesvol zijn... en alleen dan kunnen zij de obstakels die het pad van de dawa heeft vermijden... en alleen dan kunnen ze ook de ontberingen die zo'n pad heeft verdragen. Want we hebben gezien... Uh, wat de ontberingen zijn op het pad van de duwen. Dat is geen, het is niet makkelijk... Ja, als er een zaag op je hoofd gelegd wordt... en je wordt in tweeën gezaagd bijvoorbeeld. Dat voorbeeld van de monnik. Dit soort zaken kunnen alleen worden... Uh, meegenomen in de duwen... op het moment dat je dit principe van al Gadda correct implementeert. Dat je zeker weet dat jou niks kan overkomen... Behalve wat Allah heeft bedacht. Dus dat betekent dat Allah het al heeft vastgelegd... ...50.000 jaar voordat de schepping is gemaakt. Toen werd het al vastgelegd dat dat jou zal overkomen. Het zal heel makkelijk zijn. Jouw leven zal een stuk makkelijker zijn als je deze yani, principes van al-Qadr implementeert. Maar vooral als het gaat om de dawa is het van essentieel belang dat deze worden geïmplementeerd. Dus vervolgens zei de jongen nadat hij inderdaad euh, euh, zich ervan bewust was dat de koning hem niet kon doden hij zei tegen de koning jij bent niet in staat om mij te doden totdat je doet wat ik zeg totdat je doet wat ik zeg en met deze uitspraak van, de, van, van, van het jongetje verandert de verhouding tussen de koning en de jong tussen een politieke macht en een individu en wat voor individu een jonge jongen waarvan we hebben gezegd die de puberteit niet bereikt heeft de jongen zegt, jij zult mij niet kunnen doden totdat je doet wat ik zeg. En meestal zijn tirannen zeggen altijd, jij moet doen wat ik zeg. Nu zegt de jongen tegen hem, jij moet doen wat ik zeg. En deze uitspraak behelst twee elementen. Namelijk, ten eerste... de bevestiging dat de koning machteloos is. Hij, er is iets wat hij niet kan... Deze jongen heeft bewezen dat de koning dus niet machtig genoeg is dat hij alles kan doen wat hij wil. En om een god te zijn, moet je kunnen doen wat jij wil. Op de momenten dat jij het wil, hoe jij het wil. Maar dit bewijst dus dat de koning helemaal niet almachtig is en dat zijn wil altijd kan gelden. Want de jongen bewijst hier gewoon dat de koning machteloos is als het gaat om het vermoorden van deze jongen. Dus dat is het eerste element. Het tweede element, er zit een bevel in. Van het jongetje aan de koning. En waarschijnlijk is dit de eerste keer dat de koning in zijn leven een bevel heeft gekregen. De eerste keer. En van wie? En met dit bevel bevestigt de jongen de valse goddelijkheid van deze koning. En hij bevestigt de machteloosheid van deze koning. En hij dwingt hem om een bevel te volgen dat afkomstig is van een jongetje. Dus wat ben je dan voor een god? Als je bevolen wordt door een jongetje en er zit niks anders op dan dit bevel op te volgen en uit te voeren wat hij zegt. Dus kijk hoe de waarheid, de valsheid uiteindelijk op zijn knieën krijgt. Zeg de waarheid is gekomen en de valsheid is gaan schudden. Of de valsheid yani is zich... Euh, gaan openbaren als de valsheid. Want op het moment dat de waarheid komt, of op het moment dat de waarheid nog niet aangekomen is, dan kan de valsheid zich voordoen als de waarheid en de valsheid kan stand houden. Maar als, zoals Allah zegt, waqul al wanneer de waarheid komt, dan zal de valsheid zichtbaar worden. Dus de jongen gaat nu de koning bevelen. Weg met de goddelijkheid, weg met de, met de almacht van de koning. Want nu is er een klein jongetje die nog kracht, nog macht heeft. En hij gaat de koning bevelen. Let op wat hij gaat zeggen. Hij zegt, verzamel alle mensen op één plek. Dus de koning is wanhopig op zoek naar een manier om hem te doden. Ja? De jongen zegt, ik ga je erbij helpen. Als je naar mij luistert, als je doet wat ik zeg, zul je mij kunnen doden. Bevel 1 is, verzamel alle mensen op één plek. En die deed hij natuurlijk omdat hij wilde dat de mensen getuigen zouden zijn van hetgeen hij zou doen. He? Want hij weet wat de werkwijze is van de tarot. De tarot is altijd op zoek naar een manier om de waarheid te verdoezelen voor de mensen. Want daarom had hij ook die koning in dienst. Dat het was om de waarheid weg te houden bij de mensen. En hij weet, dit jongetje weet dat dat de werkwijze is van de tarot. Dus hij wil dat de mensen zelf getuigen zijn van wat er gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren daar op die plek waar hij die mensen gaat verzamelen. dat is de waarheid. Dat weet die jongen. Dus hij wil dat de mensen daar getuige van zijn. voordat de koning die waarheid anders kan interpreteren. of kan verbergen. of alle mediakanalen kan afsluiten. zodat de mensen niet te horen krijgen wat er daadwerkelijk gebeurd is. En dat is ook weer wat Moes salam zei tegen Vergaan. toen Vergaan hem uitdaagde voor een battle. Want hij dacht: Nou ja, je bent een tovenaar. Ik heb ook tovenaars. en die is de beste van het hele land. Laten we een battle doen. En dan zal ik bewijzen dat jij een leugenaar bent. Moesah zei, is goed. Maar één ding. Onze afspraak zal zijn... op de dag van het festival. Het was een soort festival. Een feest, zeg maar, een soort koningendag. Dat alle mensen buiten komen en zo. Hij zegt, dan gaan we die battle doen. Want Moesah wilde ook dat op het moment dat die waarheid getoond zou worden... in het gezicht van die valsheid... dat de mensen er zelf getuige van zouden zijn zodat hij verhaal niet die kans geeft om die waarheid te verdoezelen. En het achter te houden voor de mensen. En dit is wat de jongen ook doet. Hij zegt, verzamel ze allemaal op één plek. En het bevelen gaat door. Hij zegt, bind mij vast aan een boom. Bind mij vast aan een boom. Hij wil de mensen laten zien dat hij in een dusdanige zwakke positie zit. Die, die jongen zit in een dusdanige zwakke positie. Ja, die klein kind vastgebonden aan de boom. Zodat de mensen zouden inzien dat de macht die de koning er toe aanzet om te doen wat de jongen wil... niet de jongen zelf is, maar de heer van de jongen. He? Kijk, als de jongen kan laten zien dat hij in die situatie... niet in staat is om iets te doen. Hij zit vastgebonden en het is al wat leeftijd betreft een kleine jongen. Vervolgens zit hij ook nog vastgebonden. Maar de koning doet wel wat hij hem opdraagt. Dan gaan die mensen geloven dat er een andere macht is... die die koning aanzet tot te doen wat hij moet doen. Dus deze jongen is tot in de details voorbereid op hoe hij deze waarheid gaat verkondigen aan de mensen. En hoe hij de valsheid ook gaat onthullen aan de mensen. Zodat de mensen gaan zien dat de koning en alles wat die koning vertegenwoordigt optimale valsheid is. En het bevelen gaat door. Hij zegt, neem een pijl uit mijn koker. Neem een pijl uit mijn koker. Dus een de pijl is van de jongen zelf. En daarmee wil hij laten zien dat het verlangen naar de dood van de jongen zelf komt. Dus de koning heeft hem daar niet gedwongen. De jongen heeft gezegd, ik ga dit doen. Dus hij wil één, communiceren dat het verlangen om dood te gaan van hem zelf komt. En twee, dat het middel waarmee hij doodgaat ook van zichzelf komt. En daarmee geeft hij natuurlijk een hele krachtige boodschap aan de mensen. Namelijk dat dit leven op zich geen doel is. Als jij laat zien aan mensen dat je bereid bent om dood te gaan... en je gebruikt ook nog een eigen middel... dan is de boodschap die de mensen krijgen... ja, deze man verlangt kennelijk niet naar, naar, naar het leven. En kennelijk is dit leven dus geen doel op zich. Maar er is kennelijk een ander leven... wat hij wel als doelstelling heeft genomen. Dit zijn allemaal boodschappen die zitten hier in de handelswijze van deze jongen. En het bevelen gaat door... Dus de eerste keer dat de koning bevelen krijgt... en hij krijgt er niet één of twee, maar een hele reeks achter elkaar... hij zegt tegen hem... plaats deze pijl in de boog. En natuurlijk is dat heel logisch. Want als jij een pijl wil afschieten... moet je hem in de boog stoppen. Want anders kan je hem niet afschieten. Dus het lijkt eigenlijk zinloos dat de jongen dit zegt. Maar de jongen... wil het aantal bevelen aan deze koning vermeerderen. Om hem te laten inzien dat hij een nietig schepsel is... die noodgedwongen deze jongen moet gehoorzamen. En hij wil het... Ja, het plaatsen van die pijl in de boog... wat dus een noodzakelijke actie lijkt te zijn... om die pijl af te schieten... dat wil hij onderdeel maken van zijn bevel... zodat de koning geen enkele beweging van zichzelf zou maken... en daarmee volledig onderworpen zou zijn... aan de opdrachten die deze jongen uitdeelt. Dus de goddelijkheid... of de valse goddelijkheid van de koning wordt... Helemaal uitgekleed. Geen stap kan de koning zetten. Of de jongen is degene die hem heeft opgedragen om die stap te zetten. En hij zei tegen hem. Voordat je de pijl afschiet. Zeg dan. Bismillahirabbil-ghulam." In naam van Allah. De heer van de jongen. En kijk naar de geweldige boodschap die de jongen aan zijn volk communiceert. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om. Deze jongen offert zich. Dit offer is de moeite waard. Dit offer is om de boodschap te verspreiden. Zoals we net hebben gezegd, een adequate ja, die, uh, afweging maken van offers brengen. Dit offer is het meer dan waard. En alles wat hij tot nu toe heeft gedaan, is bedoeld om die boodschap over te brengen aan de mens... De boodschap is, zijn dood is zijn eigen keus, dat is één. En het middel van zijn dood komt van hemzelf. En zijn dood is de qadr van Allah nadat de koning faalde om hem te vermoorden. En wat hij ook communiceert is dat deze koning, deze tiran, dat hij gedwongen was om de bevelen op te volgen van een kleine jongen waarmee dus zijn claim op goddelijkheid werd ontmaskerd en gedaan. Dus hij kon zich niet langer meer voordoen als een god. Hij kon niet meer langer tegen de mensen zeggen... ja, ik ben jullie god. Terwijl de mensen net hebben gezien dat hij helemaal geen god is. Want hij moet een kleine jongen gehoorzamen. Hoe kan je een god zijn als jij een kleine jongen gehoorzaamt? Die jou opdraagt wat je moet doen en je doet het ook braaf. Dus het doek begon te vallen voor deze koning. En zijn machteloosheid werd zichtbaar voor de mensen. En de mensen zagen in dat... Alles enkel met de wil van Allah gebeurt. En de koning kon deze jongen niet doodmaken totdat hij zei... In naam van Allah, de Heer van deze jongen. Dit is wat de mensen allemaal hebben aanschouwd. En de koning had geen enkele andere keus dan de jongen te gehoorzamen. Want als hij hem zou laten leven... Laten we zeggen dat... Kijk, het gaat hier dus niet om... Waartoe de jongen de koning heeft aangezet. Het gaat hier ook om de keuzemogelijkheden van de koning. Wat waren zijn mogelijkheden? Laten we ze gaan analyseren. Ten eerste, hij had hem kunnen laten leeg. Wat had hij dan gedaan? Dan was hij doorgegaan met het douwen. Dan waren de mensen de religie binnengetreden. En wat wilde de koning? De mensen ervan weerhouden dat ze deze religie binnentraten. als de koning door zou gaan met poging, dus hij zou hem niet laten... ...maar hij zou doorgaan met poging om hem te vermoorden en elke keer zou blijken dat hij niet in staat was om hem te vermoorden... dan zouden de mensen gaan geloven dat de, heer, eh, dat de jongen een heer heeft die hem beschermt... wat ertoe heeft, zou eh, geleid hebben, dat de mensen dus ook in het geloof zouden treden. En wat wilde de koning? De mensen ervan weerhouden dat ze deze geloof binnentraden. Kijk, dus de koning had geen enkele optie. Het laten leven was geen optie. Doorgaan met het vermoorden was geen optie. Dus de enige optie, er zat niks anders op dan de jongen... Te gehoorzamen. Kijk in wat voor een hoek deze jongen de koning heeft gedreven. Niet alleen heeft hij gedaan wat hij wilde, maar hij had ook geen andere keus. Dus de jongen heeft hem niet bedonderd of zo. Nee, de koning had gewoon geen enkele andere keus dan te doen wat hem opgedragen werd. En de koning vuurde de pijl. En de pijl raakte deze jongen, die daardoor het wereldse leven verliet. Voor het hiernamaas. En de koning dacht waarschijnlijk bij zichzelf dat wanneer deze jongen dood zou gaan, dat de da'wa daardoor zou stoppen. Maar Allah azza wajal, heeft anders bepaald. En wat Allah bepaalt, dat gebeurt. Wallahu yahkumu la li En Allah oordeelt en er is niemand die zijn oordeel kan tegenhouden. Wat heeft Allah dan bepaald? Allah heeft bepaald. Ten eerste dat alle pogingen van deze koning om de te vermoorden zouden falen. En hij heeft bepaald dat de koning de jongen alleen zou kunnen doden. Wanneer hij dat zou doen in de naam van Allah. Want hij moest zeggen van de jongen zeg in de naam van Allah de heer van deze jongen. En met deze woorden die de koning uitsprak. Opende hij de deur van het geloof voor de mensen die aanwezig waren. Op die plek. En dit spektakel hebben aanschouwd. En door zichzelf te offeren. ...heeft de jongen een hele krachtige boodschap aan de mensen gegeven... ...waarin hij laat zien dat er dus een hogere macht is... ...dan de macht van de koning. Een macht die alles bestuurt. Een macht die doet wat hij wil, wanneer hij het wil en hoe hij het wil. Dus Allah had ook... ...of ja, niet deze macht... ...Allah had ook voor kunnen kiezen... ...in, de, in het denkbeeld van de mensen... ...om deze islam bij voorbaat overwinning te geven. Vanaf dag 1 dat de jongen op het toneel verscheen... De, ...de koning een ziekte te geven, dood te gaan... ...en de mensen de islam had gekund. in Allah, subhanahu wa ta'ala, laat hiermee zien... ...dat hij doet wat hij wil. Hoe hij het wil, wanneer hij het wil. En dus is er niks of niemand... ...die het plan van Allah kan ondermijnen en kan stoppen. Dat is een hele krachtige boodschap... ...die de mensen nu hier te horen krijgen... ...van deze jongen of te zien krijgen. En... Hij heeft dus laten zien dat er een hogere macht is dan de macht van de koning. Dat is één. En hij heeft de mensen geleerd, met dit hele voorval... om geen gevoelens van angst te koesteren voor de koning... die zelf een, een, een schepsel is en bestuurd wordt door deze hogere macht. En toen de mensen dit zagen... en deze realiteit hun hart erbinnen toen viel het doek van bedrog voor hun ogen weg... ...en zij openden hun harten voor de waarheid... ...en zij schreeuwden allemaal tegelijkertijd... ...wij geloven in de Heer van de Jongen. Dus een betere douwe activiteit kun je niet voorstellen. Eén activiteit... ...waarbij een heel volk de islam binnentreedt. Een betere activiteit... ...kun je je niet voorstellen... ...waarbij het succes zo groot is dat na één enkele activiteit een heel volk de islam binnentreedt. En op het moment dat de ziel wordt bevrijd van de kettingen van bedrog en onwetendheid... en op het moment dat de mens bereid is om tegen onderdrukking en vernedering in opstand te komen... op dat moment dat, de kracht, ja, dat, de, dat het geloof zijn spirituele kracht laat zien... op dat moment zullen de mensen geloven. En dit is wat de jongen heeft laten zien. In zijn leven en in zijn dood, in zijn beginfase... ...en in zijn eind. En dit maakt hem een van de meest complete... ...duaat van de geschiedenis van de mensheid. Omdat hij de boodschap van de islam leerde... ...en toepaste in zijn leven... ...en door het te communiceren aan anderen... ...niet alleen in woorden, maar voornamelijk in daden... ...en omdat hij bereid was om het met zijn ziel te verkondigen... ...want hij heeft wel een hoge prijs betaald hiervoor, ...voornamelijk zijn eigen jonge ziel... En er werd dus tegen de koning gezegd... Kijk wat je gedaan hebt. Ja, en die mensen om hem heen... Die hem nog trouw waren... Die zeiden, kijk wat je gedaan hebt. Wat je vreesde... Is gebeurd. Waarom voerde die koning een weergaloze strijd... Tegen de douwe? Waarom doodde hij de monnik en de blinde man... En wilde hij dit jongetje doden? Waarom investeerde hij zijn tijd, zijn geld... Zijn middelen, zijn energie en zijn status... Allemaal ten koste van zijn koninkrijk. Waarom? Om te voorkomen dat de douwe zich zou verspreiden. En om te voorkomen dat de mensen zouden gaan geloven. En precies dat is gebeurd. De mensen geloofden allemaal tegelijkertijd in de Heer van de Jonge. De koning daarna handelde volledig in lijn met de werkwijze van het Tarot. Want dat is een specifieke werkwijze. En ik hoop dat ik het een beetje heb gecommuniceerd ook in deze sessies. Wat die werkwijze dan precies is. Namelijk... Hij gaf opdracht om greppels te graven en alle kruispunten, ja greppels op alle kruispunten van de wegen. En toen dit gedaan werd, werden de, werd de deze aangestoken door vuur. Dus in die greppels enorme vlammen van vuur. En vervolgens neemt deze verslagen koning, want hij is nu helemaal verslagen. Zijn valse goddelijkheid is door de kleine jongen onthuld. Zijn machteloosheid is door de kleine jongen ontmaskerd. Hij neemt vervolgens zijn toevlucht tot het enige wapen dat, hij, dat een tyrant tot zijn beschikking heeft. En dat is, hij zei tegen de mensen, wie geen afstand neemt van zijn religie, gooi hem in het vuur. Denk eens even terug naar alles wat de koning heeft ondernomen. Zijn enige wapen is, de mensen vragen om afstand te doen van geloof of te martelen. Wederom is het enige wat hij kan laten zien, dit wapen. Hij is nu al volledig verslagen en het enige waar hij op kan terugvallen is dat ene oude wapen van hem. Van angst zaaien en mensen onderdrukken en mensen martelen en in dit geval de mensen in het vuur gooien. Maar dit, deze uitspraak van de koning weerhield de mensen er niet van om zich op te lijnen langs de greppels en zichzelf in het vuur te werpen. Waarom? Zodat ze hun geloof konden behouden. Want dat was hun waardevoller dan het leven wat misschien dat elk moment afgelopen kan zijn. Dus deze mensen vochten tegen de drang om te leven. Want dat is wat je moet doen op het moment dat jij besluit om je leven te geven voor iets hogers. Dan ontstaat er een drang in jezelf om te leven en daar moet je tegen vechten. En als je dat gevecht wint, dan kun je inderdaad voor iets hogers sterven. En dat is wat de mensen gedaan hebben. Ze hebben dit gevecht geleverd en ze hebben dit gevecht gewonnen. En de profeet, sallallahu alaihi geeft ons een voorbeeld van hoe dat gevecht is gegaan. Ja, niet tegen de drang om te leven, want dat komt noodzakelijkerwijs in elk persoon naar boven. Hij geeft ons een voorbeeld door een scène te schetsen van die gebeurtenis. Hij zegt, de hadith zegt, er kwam een vrouw. Op het moment dat dit allemaal plaatsvond, de mensen werden massaal in de greppels gegooid met hoge vlammen. Op dat moment kwam er een vrouw die een pasgeboren baby vast had. En zij twijfelde of ze in de greppel moest springen. Nou kijk, dat zij aan de oever van de greppel stond, dat laat al zien dat zij bereid was om te sterven voor haar geloof. Maar de natuurlijke moederliefde deed zijn werk op het moment dat zij de enorme vlammen zag. En ze twijfelde of ze haar baby daarin zou moeten gooien. Maar Allah Jalla komt zijn dienaren tegemoet op het moment dat zij het het moeilijkst hebben. En Allah zorgde ervoor dat deze pasgeboren baby, deze zuigeling, tegen zijn moeder sprak. En hij zei, o moeder, heb geduld, want u bevindt zich op de waarheid. En dit is een van de weinige keren dat een baby heeft gesproken in de geschiedenis van de mensheid. En de moeder was overtuigd door deze kleine baby... die haar aansprak en haar bevestigde. Want dat ze op de waarheid zat, dat wist ze wel. Alleen de moederliefde die naar boven kwam... waardoor ze zich zorgen ging maken om haar zuigeling... had haar bijna van weerhouden om in die greppel te springen... totdat deze baby sprak en tegen haar zei... je zit op de waarheid, spring er maar in. En ze sprongen erin. En de vlammen in de greppel... verschroeiden de lichamen van de gelovigen... en zij stierven allemaal omwille van Allah. De mensen stierven allemaal... En de koning met zijn entourage bleef leven. En elke goddeloze ziel... elke materialistische beoordeling van deze situatie... zal tot de conclusie komen dat de koning heeft overwonnen... en de mensen hebben verloren, Want dat is, de koning is blijven leven... en de mensen zijn allemaal doodgegaan. Dus iemand die geen verstand heeft van de wetten van Allah... van de werkwijze van Allah... van de sunan van Allah... van de... Prioriteiten die Allah voor ons heeft voorgeschreven hier in het leven. Iemand die daar geen verstand van heeft, die zou denken: ja, de koning heeft gewonnen, de mensen hebben verloren. Maar Allah informeert ons in de Koran hoe wij deze situatie correct moeten beoordelen. En hij zegt, wanneer hij spreekt over deze specifieke gebeurtenis, kabir. dat is de grote overwinning. In die greppel. Die vlammen en die dood die die mensen hebben ondergaan... ...dat is de grote overwinning. Dat is wat Allah zegt in deze soort. Want het leven op zich is geen doel. Het is ook logisch. Hè? Als je gaat denken met de akide van islam... Dan ...kom je tot dezelfde conclusie. Het leven op zich is geen doel... ...maar het is een brug naar het hiernamaas. Dat weet iedereen, zelfs de kafir, Hoewel hij niet in het hiernamaas gelooft... ...maar hij weet dat er op een goed moment een einde komt aan zijn leven. En in dat hiernamaas ...waar we dus allemaal naartoe gaan... ...zijn er maar twee eindbestemmingen mogelijk. Het ene is een huis waar beloning plaatsvindt... ...en het andere is een huis waar bestraffing plaatsvindt. En de dood omwille van de religie... ...is een brug... ...naar dat huis... ...waar men beloond wordt. En dat is ook het lot van deze mensen. Ze hebben deze brug... ...overgestoken... ...naar dat huis... ...waar men beloond wordt... ...wat eeuwig is... ...en daarom zegt Allah azza wa jal... ...dat is... De grote overwinning. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze analyse. Van deze geweldige hadith. Een verhaal dat ons de methodologische stappen van de da'wah onderwijst. En een verhaal dat ons leert hoe een da'i zich moet opstellen. En dat hij bereid moet zijn om ontberingen voor lief te nemen en beproevingen te doorstaan. En hoe hij daarmee dient om te gaan met die beproevingen. Dat die elementen waren allemaal aanwezig in dit verhaal en hebben wij inshallah ook allemaal geleerd. En wat het verhaal ook heeft gedaan is, het heeft ons de werkwijze van Allah laten zien. En de almacht van Allah. Op het pad dat uitgestippeld was voor de jongen, na vernietiging, heeft Allah leiding geplaatst. Leiding voor een heel volk. Dat is uiteindelijk wat er gebeurd is in dit koninkrijk. Het hele volk op de koning en zijn entourage na... ...zijn moslim geworden en bevinden zich in het paradijs. Dus leiding voor een heel volk. Dat pad wat leidde... ...naar vernietiging... ...hij zou een tovenaar gaan worden... ...om de mensen te weerhouden van de waarheid en de koning... ...en zijn onderdrukkende regime te dienen. Dat pad, daar heeft Allah ...hetzelfde pad... ...leiding geplaatst voor een heel volk... ...die het weliswaar met de dood heeft moeten bekopen... ...maar het ultieme doel van het leven... ...wel heeft behaald... ...namelijk sterven op de islam... ...en het paradijs... Betreden. Want dat is het ultieme doel. Allah azer wa zegt: Ja amanu, wa illa wa O jullie die geloven, vrees Allah op de manier waarop Hij gevreesd dient te worden. En sterf niet, behalve in staat van islam. Dat is het uiteindelijke doel. Dat je sterft op islam. En een extraatje daarin is dat je sterft voor islam. En dat is wat deze mensen allemaal. ...hebben gedaan. En daarom omschrijft Allah hun bestemming ook als de grote overwinning. We zijn aan het einde gekomen. Ik vraag Allah om deze bescheiden bijdrage van mij te accepteren... ...en jullie aanwezigheid te belonen. En alle fouten die gemaakt zijn tijdens deze sessie... ...die komen van mij en van de shaitan. En Allah is daarvan verwijderd. En alles wat goed is gezegd en gedaan in, tijdens deze sessie... ...dat komt van Allah... En Allah is vrij van khebreyke. Wa jazakum Allahu khayran. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa subhanakallahu wa bihamdika. Na an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayka.